12 uur. De Radio 1 Sportzomer. Thijs van den Brik en Willemijn Veenhoven. Goedemiddag, welkom in het derde uur van de Radio 1 Sportzomer. Tot 12 augustus is de hele dag een mix van nieuws en sport. Met dit uur twee toptennissers die in ons nationale geheugen gegrift staan: Paul Haarhuis en Jacco Elting. Maar eerst het NOS-nieuws met Doran Meegens. Spanje vraagt dit weekend bij de Europese Unie om financiële steun voor de banken. Dat meldt persbureau Reuters op gezag van verschillende EU-functionarissen. Het zou gaan om een bedrag van 40 miljard euro. De ministers van Financiën van de eurozone bespreken het Spaanse verzoek om noodhulp morgen in een telefonische vergadering. Daarna dient Spanje een officiële aanvraag in, al dus de bronnen. Woordvoerder van de Spaanse regering zegt in een reactie dat er geen aankondigingen te verwachten zijn. Personeel van autofabrikant Netcar heeft vandaag opnieuw het werk neergelegd vanwege het uitblijven van een sociaal plan. Vorige week legde het personeel het werk al voor twee uur neer. Vandaag duurt de werkonderbreking de rest van de dag. De bonden willen met de directie afspraken maken over een vertrekregeling... voor werknemers als de fabriek eind dit jaar dicht moet. De onderhandelingen daarover met moederbedrijf Mitsubishi liggen nu stil. Mitsubishi voert wel gesprekken over een eventuele overname van Netcar door VDL... een toeleverancier voor de internationale auto-industrie. De Haagse politie heeft vanmorgen vroeg twee mensen van 18 aangehouden voor betrokkenheid bij de rellen van deze week in het stadsdeel Laak. Ze zijn herkend, zegt de politie. We hebben inderdaad alle agenten gesproken en die hebben op papier gezet wat ze hebben gezien en gehoord. En uiteraard hebben wij gekeken wat er circuleert op internet. En die twee elementen bij elkaar gebracht, brachten we ons tot de drie verdachten die we vandaag wilden aanhouden. Na nou, twee hebben we nu te pakken en we hopen uiteraard de derde ook snel binnen te kunnen halen. Drietal was volgens de politie onder de ongeveer vijftig mensen... die dinsdag probeerde problemen veroorzaakten bij een politieinval in een woning. Ze gooiden met stenen en zwaar vuurwerk naar de agenten... die een verdachte van een schietpartij het huis uit probeerde te krijgen. Bij een bomaanslag op een bus zijn in Pakistan zeker negentien mensen om het leven gekomen. De bus werd opgeblazen in een buitenwijk van de stad Peshawar... niet ver van de grens met Afghanistan. Meer dan dertig mensen raakten bij de aanslag gewond. In de bus zaten zo'n veertig mensen... De meeste van hen waren ambtenaren. Vermoed wordt dat de Taliban achter de aanslag zitten. Vorig jaar kwamen bij aanslagen in de regio meer dan 100 mensen om het leven. Als minister Schippers naar het Europees kampioenschap in Oekraïne gaat... zal ze daar zeker ook over de mensenrechten praten. Minister Roosentaal zei eerder dat er alleen bewindslieden naar Oekraïne gaan... als de situatie rond de mensenrechten verbetert. Aanleiding was vooral de behandeling van oud-premier Timoshenko, die in celstraf uitzit. Schippers vanochtend. Nou, als minister van Sport ga je altijd graag je eigen team uh, aanmoedigen. Uh, dus dat zou ik graag doen. Maar er zijn ook andere afwegingen. En, nou, en die maken we gezamenlijk in de ministerraad. Zometeen, meer hierover in Radio 1 Sportzomer. Het weer nog, vanmiddag stapelwolken en wat buien. Daarbij komt ook onweer voor en er is kans op windstoten. 18 graden wordt het in het noorden, 20 graden in het zuiden. Vanavond trekken de buien weg, dan klaart het op. Morgen is het opnieuw bewolkt en buien, bij opnieuw zo'n 18 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Vandaag is de dag van de winnaar in de Radio 1 Sportzomer. Hier aan tafel Jacco Elting en Paul Harhuis, twee toptennissers in Rusten. Goedemiddag is inmiddels, allebei <lacht> hartelijk welkom. Vandaag twee hele grote halve finales in het tennis-toernooi van uh, Roland Garros. Ferrer tegen Nadal en Djokovic tegen Federer. Welke van die twee wedstrijden heeft jullie meeste interesse, Paul? Nou, ik denk, dat is, dat is duidelijk, Djokovic tegen Federer. Ik dat denk... had ook de finale kunnen zijn, hè? Ja, uh, Djokovic, Federer en Nadal zijn de drie grote mannen van het tennis... En... Ja, als er dan twee van tegen elkaar spelen, dan, ja, dan is dat de wedstrijd van, het, uh, van deze finales. Ja, geldt voor jou ook, Jacco? Uh, ja, maar ik vind Ferrer wel uh, een leuk speler om naar te kijken. Die is echt uh, zo fanatiek en continu door. Gaat het niet winnen vanwege de Spaanse hiërarchie tegen Nadal, denk ik. Maar uh, ik vind het wel knap dat hij het gehaald heeft voor het eerst in zijn carrière finale. U luistert naar Radio 1 Sports Open met Willemijn Vreenhoven en Thijs van der Brink. Geruchten gaan er genoeg over de vertegenwoordiging van de Nederlandse regering bij het EK. Premier Rutte zou niet gaan, maar dat is niet zeker. Het kabinet spreekt daar op dit moment over. Eerder deze maand zei minister Rozendaal van Buitenlandse Zaken dat er namens het kabinet niemand gaat als er aan de mensenrechten situatie in Oekraïne niets verandert. Minister Schippers van Sport zei vanmorgen tegen Barbara Terlingen dat ze graag wel wil gaan. En als dat gebeurt zal ze zeker over de mensenrechten praten. Nou, als minister van Sport ga je altijd graag je eigen team uh, aanmoedigen. Uh, dus dat zou ik graag doen. Maar er zijn ook andere afwegingen. Nou, en die maken we gezamenlijk in de ministerraad. Dat gaat natuurlijk over mensenrechten in de Oekraïne. Dat gaat ook over hoe staan andere Europese landen hierin. Uh, uh, dat soort vragen worden dan uh, gesteld en besproken. Nou heeft Uri Rosenthal al begin deze maand gezegd... dat als er niets verandert, dat er geen ministers gaan. Blijft dat zo? Nou, wij bespreken dat straks, hè, want ik ben minister van Sport. Ik, ik heb niet echt een goed zicht op de mensenrechten situatie en de veranderingen daarin in de Oekraïne. Als ik ga, dan is het evident dat ik ook over mensenrechten zal spreken. Ja. Ik moet snel naar binnen, ja, maar, maar zeg, Toch zeg een prangende eens. vraag. Ja? U heeft begin deze maand gezegd... dat er geen bewindslieden afreizen naar de Oekraïne... als daar niets verandert. Gaat u dat standpunt zo herhalen hier in de ministerraad? Ik ga zo in de ministerraad. We hebben dit in de ministerraad aan de orde. En dan hoort u daarna wat de, uh, wat de besluiten... Hierover zijn. Houdt u het voor en mogelijk ik... dat mevrouw Schippers toch nog afreist? Ik houd alles voor mogelijk en ik houd ook alles voor onmogelijk. En uh, wat, wat dat betreft, het belangrijkste is overigens nu dat, uh, dat wij morgenavond de wedstrijd tegen Denemarken winnen. Ja, ja, ja en dat u, is u makkelijk het gezegd. Het is wat u betreft ja. die mensen-situatie zichtbaar verbeterd? Ik, ik ga daarover. Ik u ga daarover, daarover ga ik het uh, even zo met mijn collega hebben. Nou, dat is een uitdaging, de voorwaarde die, die staat... stelt. Bent u het met hem eens dat dat zo moet zijn? Uh, ik, ik ga met Roosentaal in discussie in de trein. zaten niet hier. We gaan er uh, gewoon eens even over praten. Verder uh, zeg ik daar niks over. Ik, ben, ik kijk even uit uh, naar zaterdag, natuurlijk 6 uur. Ik zit daar uh, thuis aan de buis. Denkt u, gaan ze winnen? Ja, zeker. Ja? Zeker, zeker, zeker. Maar ik wil het toch even zien. Ik ben een, ik ben een fan van Twente. 20 Daar ja. nou speelt morgen het Nederlands elftal. Gaat u ook kijken? Ja. Ja? En wat denkt u over de uitslag? We gaan binnen natuurlijk hè? Ja? Zeker ja. Erg hè? Van Joris Matthijs. Ik weet niet uh, waar je het over hebt. Hij ja, is geblesseerd. Nou, oh. uh, Oké. Okay. Nee, nee, nee. Zegt u okay. niet. Nee. Ja. Nou, nee. Gaat u morgen kijken? Nee, ik ben helemaal geen fan. Nee. Gaat nee. u doen dan? Uh, ik heb morgen hartstikke drukke dag met allemaal kinderfeestjes en ik weet niet wat. Dus ja. Ik merk bij mij thuis ook, mijn man is er ook buitengewoon enthousiast over. Ja, en daar laat ik me een beetje door leiden, want ik heb er zelf echt nul verstand van. Poef, ja. 2-0. Eh, Nederland. Nederland. <laughs> ja, Nederland. Oh, u verspreekt zich. <laughs> Tegen Nederland, Nederland ja. Ik hoop Nederland natuurlijk. Met welke uitslag? En daar doe ik niet aan voorspellingen. Ik doe ook niet aan voorspellingen van beurskoers of wat dan ook. En ook niet aan de uitslagen. Maar ik hoop wel dat Nederland gaat winnen. Dank u ja. wel. Wat is uw favoriete speler? <laughs> nou, daar ga ik geen uitspraken over doen. Nee, dat... Ik ga ervan uit uh, dat onze, ons team het heel goed gaat doen. Uh, en ik uh, hoop dat ik dat ook uh, kan uh, zien. De dag, de dag van de winnaars. De winnaars. Goud is voor Nederland. Nederland oh. wint goud! Ja. De wereldkampioen! Dit wordt goud! Nederland gaat de eerste gouden medaille halen. Nee, nee, ja, ja! Ha, ha. Hij wint! Hij wint! Dag 1 van de Radio 1 Sportszone. At What You Want, Joe Jackson uit 1984. Radio 1 Sportzomer Tweets. Ondertussen kou ik even mijn Radio 1 cakeje weg. Lekker hoor, Thijs. Oh, ik durf het nog niet te eten hoor. Lekker, maar pijn. Mm, lekker. Uh, Lucky Kink is aangeschoven. Hey. goedemiddag, Lucky. Goedemiddag, hallo. Wat gezellig om jou hier te hebben. In de middag. En elke dag op dit tijdstip dan hoor je Lucky Kink en die uh, houdt bij wat het sportgesprek van de dag is op Twitter. Ja, nog een dag en een beetje en dan gaat het EK voor ons eindelijk beginnen. We hebben een rondje langs wat spelers van het Nederlands Waar hebben zij het over op hun Twitter? John Heitinga die vraagt zijn volgers op ad Heitinga... of ze een nieuwe app al hebben gedownload. Hij heet Euro 2012, app by Heitinga. Een soort speelschema, alleen dan met heel veel foto's. Vooral van Johnny Heitinga. De hier van de wiel is elke driftig twitteraar. Hij wordt wakker en dan maakt hij een foto van zichzelf... en dan nog een foto van zichzelf, alleen dan vanuit de andere hoek... Checkt die het nieuws, twittert ook het nieuws. En een van zijn laatste berichten is een goedemorgen naar zijn volgers... en ook een lofzang voor LeBron James. Uh, hij zegt, I see LeBron James, this, uh, this thing, zegt hij. Ik wist ook Fijn. niet precies wat het was, dat moest ik even ontcijferen. Maar het gaat dus over een basketballer. 45 punten heeft hij gemaakt voor zijn team Miami Heat. En dan Robbie van Persie, die laat via zijn Twitter-account... Percy Official weten wat zijn favoriete plaat van dit moment is. En dat is een EK-hit. Er staat even buitenkant terecht. Speelt de bal door met. met buitenkant recht. spider Instinct instinctbal met een topspin. Who needs Batman? We got Robin van Persie. Ik als een topspit. Arsenal en Deus. Het is geen Zlatan, maar Ibrahim. Nou, dat liedje heet FIFA Oranje, gemaakt door Zepsport. Dat is ook zijn favoriete televisieprogramma. Inmiddels zijn de spelers en staf aangekomen in Garkov. Tenminste, ze zijn onderweg. Bruisende stad aan de rand van Oekraïne. Ook aanwezig is Joris Matthijsen. Die heeft een blessure, maar is er wel bij. En toch is het mogelijk dat Matthijsen het nog wordt vervangen. En dan gaan er een aantal namen rond. Stefan de Vrij bijvoorbeeld, verdediger van Feyenoord en Jong Oranje. Zijn laatste bericht op Twitter is meer dan een jaar oud en is één woord. Sleep. Het speler Maher die wordt ook genoemd en die gooit er echt heel bizar mysterieuze tweetjes uit. Je hoort dit en dat, maar nooit is het heterdaad. En het verschil tussen iets hebben en iets willen is heel groot. En ook vertrouwen is net als gum, het wat kleiner en kleiner na elke fout geen idee wat hij daarmee bedoelt. Zijn laatste bericht is dat hij gaat slapen. Ook al wel in Casablanca trouwens, want hij is op vakantie. En de grootste kanshebber is Urbi Emmanuelson. Die lijkt op uh, Urbi28 niet echt rekening te houden met zijn eventuele deelname. Hij plaatst de partytips voor feestjes op Ibiza en promoot ook de voetbalpool van collega voetballer Demi de Zeeuw. Al die spelers die zijn er dus nog niet wel aanwezig. Verslaggevers en ook een heleboel. Voor sommigen is het echt een peulenschil. Jack van Gelder laat op Twitter weten dat hij nog geen enkele kroeg heeft kunnen bezoeken. Vervelend in het forum. En verder laat hij weten dat hij het niet zich, zich niet kan voorstellen dat Oranje op 1 juli de Cup gaat winnen. Johan van Boven is journalist bij Spits. Hij twittert dat hij in de lift stond met Snijder en Van der Vaat... en dat Van der Vaat scheten aan het laten was in de lift. En voor de rest zijn er heel veel verslaggevers en fans... die foto's aan het plaatsen zijn van toiletten. Dat is echt een soort reeks, wordt het een hele reeks aan smerigheid. Van verroest porselein tot echt een hele ransige gaten in de vloer. Het is allemaal nog een beetje wennen daar. En het is ook voor de vloggers nog een beetje wennen. Dat zijn mensen die videoblogs aan het maken zijn. Jimbo Tje bijvoorbeeld is even in de materie van het EK gedoken. Hier mensen, hier Jimbo Tje. Weer met uh, gewoon lijpchizel en zo en ja, dit keer wil ik het uh, houden over het EK of 2012, weet je. Want uh, ja, dat, dat komt er wel aan. Het Europees kampioenschap voetbal wordt, uh, van 2012 wordt gehouden, zal plaatsvinden van 8 juni tot en met 1 juli 2012 in Polen en Oekraïne het is de veertiende keer dat het EK wordt gespeeld en de derde keer dat het toernooi door twee landen wordt georganiseerd. Jong! Bam! Bam. Maar even bijgepraat, straks om vijf over vijf meer hiervoor. Hij is ook al trending topic trouwens. Hè? Dat betekent dat er veel over wordt gesproken. Hashtag Polgri, dat klinkt als een Oekraïens gerecht... maar het is de openingswedstrijd van dit EK. Vanavond om zes uur trappen of de Grieken of de Polen af. En uiteraard lopen veel twitteraars zich al warm. Grappen als, er wordt, dit geen, er wordt deze keer geen euro gebruikt... bij de TOS uit angst voor de Griekse diefstal. En Ed Seges-Ben heeft zijn vriendin uitgelegd... dat Polen-Griekenland straks een ongelofelijke zeikwedstrijd wordt... maar dat hij wel moet gaan kijken, want het is nou eenmaal het EK. Ja, het is trouwens niet zo dat de Gemeenschap nou echt staat te springen... voor deze knijter van een openingswedstrijd. Bart van Merwijk, een soort alter ego van onze bondcoach, niet officieel dus... die vindt het sowieso, het faillissement van het voetbal. En Frank de Boer, ook een fake alter ego... die vraagt zich af voor wie Geert Wilders eigenlijk is. Voor Polen of voor Griekenland. Zometeen wil je meer tweets, iets <laughs> na vijf uur. Leuk, dankjewel. Jo. Ja, het is toch weer. Haar huisje, nou, is het eerst Wimbledon. Kijk huh? eens hoe blij ze zijn. En wat een prestatie. En wat een wedstrijd. Wat een thriller van een wedstrijd. Met 10-8 in de vijfde set. Winnen Haarhuis en Elting. Was ja, zo'n lang verwachte titel op Wimbledon. Wimbledon was de enige Grand Slam-titel die nog ontbrak op de erelijst van de heren dubbelspelers Jaco Elting en Paul Haarhuis. in de 1998 was het zover. Met het winnen van Wimbledon werden Haarhuis en Elting het eerste duo dat alle vier de Grand Slams won. Uh, nou, leuk om terug te horen. Ja, ik heb het niet vaak gehoord, dus we zaten al bij. Oh, hey, Marcela Mesker, was die er ook aanwezig? Blijkbaar. <laughs> dat was jullie toen ontgaan. Ja, als verslaggever dat weet je natuurlijk niet, wie daar zit, op het moment dat je zelf aan het spelen bent. Nee. Was het de mooiste overwinning? Uh, een van de allermooiste overwinningen inderdaad. Ja, uh, je, je gaf al aan. Daarmee heb je toch geschiedenis geschreven dat je dat als team bereikte, dat je het eerste team bent dat alle Grand Slams uh, wint als duo. En het was mijn laatste jaar. Woerdy's had al vijf keer, onze eeuwige rivalen al vijf keer achter elkaar gewonnen daar op gras. We moesten tegen hun, tien, acht, vijfde. Ja, dat is wel een hele fraaie geweest. Ja, Paul, God, God ook voor jou. We hadden vanmorgen Hans van Breukelen. die zei, winnen is toch het allerleukste wat er is. Absoluut. Ja? Ja. Was het dan ook meteen het mooiste moment van je leven, of ga ik dan te ver? Uh, dan ga je heel ver. Uh, ook omdat ik het heel moeilijk vergelijken vind. De wimbledon titel of je eerste Grand Slam Of het eerste keer dat je wereldkampioen wordt. En je merkt van hé hey, wij kunnen gewoon met de wereldtop mee. Dat is ook gewoon een heel speciaal moment. En daardoor groei je. Waardoor je ook in staat bent om, om die andere toernooi te winnen. Dus uh, el elk toernooi dat je op dat niveau hebt kunnen winnen. Is, is natuurlijk heeft een speciale waarde. En, alleen deze was zo speciaal. Omdat inderdaad de laatste was. Uh, dat we keer de kans kregen om Wimbledon te winnen. En uh, dat je het dan doet. En dat was dan het ontbrekende puzzelstukje. Ja. Jullie hebben als, als, als, uh, als duo de wereldtop bereikt. Als enkelspeler niet. Wanneer kregen jullie door dat je als duo beter was dan alleen? Ah, van, ah, ja, van begin af aan als, nee. Ja? Nee. Nee. Maar het ligt eraan wat jij bedoelt met de top. Kijk, ben jij top van de wereld uh, als je de, e, bij de eerste vier staat. Maar de jullie waren drie. de beste met dubbelspel. Ja. En een, dan, een enkel spel dan, dan, dan niet. Dan is de rest altijd minder natuurlijk automatisch. Maar Paul heeft denk ik als een van de weinig spelers wereldwijd... zo ongelooflijk lang in de top 50 van de wereld gestaan. En ook in de top 20. Uh, dat uh, de heel veel uh, spelers dat graag zouden met hem willen wisselen. Ik wilde absoluut niet denigeren uh, over doen. Maar in het dubbelspel waren jullie nog beter. Ja maar gelukkig. En, en daar zijn we ook trots op. En, uh, maar ja, uh, als je kijkt uh, naar wat mensen zich herinneren... dan zijn inderdaad die dubbeltitels. Dat komt ook omdat we toen al in de belangstelling stonden. En ook goed speelden. Dus dan werkt het vaak dubbel op. Hè, dat zie je dan toch vaak gebeuren. En uh, met de single verloren we wat vaker. Kun je kunt het momentum minder goed vasthouden. Maar ik denk dat als je aan ons zou vragen van waar ben je trots op. Dan is het zeker op onze dubbelresultaten. Uh, maar die hebben het meest opgevallen. Maar dat we ook heel trots zijn op datgene wat we zelf in onze enkel hebben bereikt. Is het nou zo dat, dat je als je dubbel speelt dat de een iets aanvult wat de ander niet heeft? Dat hoop je wel. Ja, Dat is uh, over het algemeen wel uh, de bedoeling. En, wat heeft Jacco dat jij niet hebt? Jacco was uh, vooral uh, heel uh, goed uh, met service volley. Dus een goede service, goede uh, volleys. Um, die speelde in de single al dat spelletje, service volley. Wat ik dus in de single niet deed. Ik bleef meer van achteruit. En uh, ja, daarin was Jacco een hele goede aanvulling op uh, mijn type spel. Paul, goede returns, goede tweede bal, goede lop. Dingen die ik weer niet kon. En als je alleen lang gaat samen spelen, op een gegeven moment groeien je wel steeds meer naar dat toe. Je probeert wel dingen van elkaar over te nemen. Paul vond het later steeds leuker ook om in de single de agressiever te spelen. Ook steeds van beetje... jou geleerd, kan je dat zeggen? Nee, om, misschien niet dat het van mij geleerd heeft, maar uiteindelijk omdat je het doet door het dubbelspel... of omdat je toch dingen van elkaar ziet en dingen met elkaar deelt, dan, uh, ja, dan ga je er misschien wat meer vertrouwen in krijgen. En dat denk ik ook omdat als je de dubbel samen goed doet en je speelt veel wedstrijden, ook tegen goede spelers en je bent dan in staat om dat positief af te sluiten... dan krijg je er ja. meer vertrouwen door... waardoor je het misschien ook wat vaker in je enkelspel gaat gebruiken. Ja, Waren jullie nou ook echt dikke vrienden? Absoluut. Of ja. zijn jullie het dan nog steeds? Nog nee, steeds, ja. ja absoluut. Maar ik, ik hoorde je net zeggen, we zien elkaar te weinig. Nou ja, je hebt natuurlijk nu ook... Uh, Jacco woont niet uh, bij mij om de hoek. Uh, Jacco woont uh, in de buurt van Apeldoorn. Of tussen Apeldoorn en Zwolle. We we <laughs> oh, is nog iets verder? In Epe. Weet je, nog iets verder? Ja, ik weet niet of iedereen weet waar Epe ligt. Ik woon uh, in de buurt van Eindhoven. Weet je, ja. dat, is, dat is gewoon toch uh, niet dicht bij elkaar. Daarnaast hebben we gezin met kinderen... die uh, allemaal activiteit, ontplooien en ja. werk. Het enige is, we hebben nog, uh, werken nog veel samen. En, uh, en daardoor zien we elkaar nog. En, uh, maar, maar we hebben natuurlijk jarenlang... Uh, 45 weken per jaar van s ochtends ja. vroeg tot s avonds laat met elkaar opgetrokken. Zijn, ja, dat kan niet anders. Als je dan niet met elkaar goed door een deur kan, dan, dan gaat dat niet werken. Maar toch ga je vast ook aan dingen irriteren dat hij ochtends toch te lang op de wc zit. Of, nou ja, dat nou, ja, ik zal heel, heel eerlijk zeggen, je, je weet dingen van elkaar... en dan kan je twee dingen doen. Je kan er elke keer op afgeven of je dat gaan irriteren... of je accepteert ze gewoon zoals ze zijn... en je probeert van elkaar de sterke punten te gebruiken. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is. We, we zijn als persoon echt totaal anders. We denken over heel veel dingen denken we anders, maar een paar dingen niet. Dat is als je ergens heel goed in wilt zijn... dan zul je heel veel tijd en energie in moeten stoppen... en dan zul je veel huiswerk moeten doen... en dan uh, zul je ook een bepaalde toon uh, van werken moeten ja. hebben. En dat delen we, denk ik, tot de dag van vandaag nog samen. En wat waren dan dingen waarvan je dacht van, ah oké, okay, daar, daar, daar hou ik niet zo van bij Paul, maar ik zet me eroverheen. Um, ik zou het niet zo snel weten, maar Paul die... Kom om? Uh, nou, in, in Paul, Paul moet je op uh, sommige ochtenden moest je hem niet meteen aanspreken. En Paul zou ja. precies omgekeerd omgekeerd zeggen, altijd als hij beneden kwam. En kon je en, dat zien? Vandaag niet? Oh, dat was uh, één opmerking, dat was duidelijk. Maar dat was, uh, dat, uh, dat was niet zoveel voor nodig. Maar andersom denk ik dat Paul hetzelfde zegt op datzelfde moment. Uh, dan was Alex Reijners, onze trainer, ook altijd bij ons. En uh, Paul misschien het gevoel van, nou, ze zitten nu alweer te kletsen. En uh, dat hij zegt, nou dat hoeft, mij nu, dat hoeft mij nu nog eventjes weer niet. Maar ja, dat zijn natuurlijk hele triviale zaken. Ha. Maar even andersom, waar irriteerde jij aan bij uh, Jacco? Uh, het enige is dat hij altijd praatte: 's ochtends vroeg, <laughs> 's avonds laat,' in zijn slaap. En, uh, en dan kwam je s ochtends bij het ontbijt. en dan denk je even rustig ontbijten en dan kwam er weer wat hij allemaal meegemaakt had S'nachts. En, en zijn dromen en, oh, en, dan, en dan ja dan, weet je je bent erbij. Er maar, over, wat maar is, dat, is dat heb, irriteer je eraan nee maar het gaat is, gewoon langs je heen het gaat een beetje ja. langs me heen oh, ja. en uh, heb er, je, je hebt is bij je ook Neem ik je lacht er een al. beetje om niet? en uh, je vindt het eigenlijk wel mooi dat hij weer met avonturen aankomt. en denkt van hoe kom je in godsnaam hier weer bij en, maar nee, we hebben altijd super fijn samengewerkt. Ook omdat we die klik hadden buiten de baan. Ja. Wie was mentaal het sterkste van jullie? Uh, ik denk dat uh, wij dat eigenlijk allebei heel een van onze sterke punten was. Maar Jacco is, is vooral mentaal uh, heel positief altijd geweest. Die, die tot in het uh, ja, uh, bluffende. Naïef positief zeg ik zo. Ja, dat je gewoon zo bluft over wat je denkt te gaan doen of wat je kan, of wat je, dat je er ook in gaat geloven. En daadwerkelijk gaat geloven. En het dus ook uitstraalt op een baan. Ja, en dat is een, dat is een, dat is een, dat is een karaktertrek van Jacco, die bij zijn sportcarrière en nu ook binnen zijn bedrijf. Het ja, zo belangrijk is. Mm. En uh, da, dat is een groot gedeelte de reden geweest waarom hij zo succesvol is geweest. En wie van jullie was het beste in psychologische oorlogsvoering? Dat deed ik eigenlijk niet of nauwelijks. Echt niet? Is dat niet belangrijk? Uh, en misschien door dat naïeve positieve wel... Dat, dat je nooit het gevoel gaf aan de overkant van... Uh, maakt niet uit wat je doet, je gaat ons niet klein krijgen. Maar ik denk dat Paul de uh, beste stratege is. Uh, ik weet niet of je dat psych psychologische oorlogsvoering... want dat is, bij tennis is dat relatief beperkt. He, die nou ja, momenten... Het is toch wel belangrijk dat je iemand uit zijn concentratie haalt, of is dat Ja, operatief? maar het is, is niet zo heel erg. Ik bedoel, je weet soms dat sommige mensen lang stuiteren, of dat ze proberen even naar de handdoek te gaan, om nog even weer omdraaien. te Hier bij Sharapova die, die draait zich elke keer met de rug naar je toe. Op een gegeven moment weet je het wel. Het is natuurlijk een soort reizend circus. He. Je komt vaak dezelfde mensen je tegen. Je kent de trucjes ook wel. Je kent de ook wel. En als je daar elke keer mee bezig bent, dan word je natuurlijk ook galisch gek. Mona Keizer, goeiemiddag. Goeiemiddag. CDA-wethouder in Purmerend, natuurlijk uh, onlangs veel in het nieuws geweest vanwege het lijsttrekkerschap voor het CDA. Nipt verloren, maar toch uh, wel in ieder geval een hoop bekendheid gewonnen. Uh, ik begrijp dat, uh, dat u ook wel een tennisliefhebber bent. Ja, ik heb als kind uh, getennist, maar uh, wel een totaal ander niveau hoor dan de beide heren. Oh. Dus, uh... Maar toch wel aardig. Nou, ik, ik was uh, beter in, uh, volgens mij in zwemmen en in handballen. Maar uh, nou ja, ik vond het wel altijd erg leuk om te doen. Ik heb, mijn, uh, ik heb ook een jaar op tennis gezeten en mijn uh, ballendiploma gehaald. Dus alleen maar uh, terugslaan uit de machine. U heeft het wat verder geschopt, denk ik. Ja, nou, ik heb gewoon uh, wel op jeugd uh, wel wat competitie gedaan. Maar niets bijzonders hm. hoor. Maar u bent wel heel sportief, toch? Ik las dat u waanzinnig veel hardloopt. Ja, ik ben een hardloper. Dat, uh, dat heeft ook te maken omdat dat heel goed te combineren is met uh, politiek. Want dat is natuurlijk uh, altijd... Uh, onzeker welke avond je wel of niet kan. Dus dan is Teamsport lastig. Ja. En dan echt, echt 10 kilometer, 15? Uh, nou ja, ik heb uh, de dam tot dan uh, vijf keer gelopen. En de laatste keer. Uh, en dat is? 20? Dat uh, is uh, uh, 16 kilometer. Ja. ja, en de laatste keer uh, wilde ik uh, per se onder de anderhalf uur. En dat is me gelukt. Niet gek? Niet gek. Ik ja. Ik doe het u niet na, ja. <lacht> Op de fiets wel. <lacht> Op de fiets wel. Loop het niet. <lacht> ja, maar en, u gaat natuurlijk, nou weet ik eigenlijk niet. Uh, gaat u het EK kijken ook? Ik ben, ik ben een sporter. Ik ben uh, niet zo'n sportkijker. Volgens mij zijn, uh, vinden mannen dat leuker dan uh, vrouwen. Zo door de bank genomen, uitzondering uiteraard daar gelaten. Maar als er een Nederland, uh, Nederlandse team of een Nederlandse sporter in de weer is... dan uh, staat uh, de Nederlander in mij op en dan zit ik in een oranje shirtje... Um, ah. um, mee te stuiteren. Of, te te ba of het Bavaria-jurkje? <laughs> nee, die heb ik nog niet. Ik vind hem dit jaar ook niet zo charmant. Nou, ja, ja, nou, ik, ik, ik, ik, ik moet. Ik, ik, het ligt er maar aan. Nou. Dan moet ik nog even kijken. Oké, okay, u sluit het niet uit dat u zo'n Bavaria-jurkje aan gaat nee, doen. Nee, nee, ik sluit het niet uit. En dan uit. mogen we ook foto's komen maken? <laughs> dat is goed. Afgesproken. Okay, deal. We gaan even schakelen met Parijs, met collega Marcella Meskes. Want de halve finales van op Roland Garros gaan gespeeld worden vanmiddag. Uh, om één uur begint dat. Marcella, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, waar kijk jij het meest naar uit? Naar welke van de twee wedstrijden? Ja, natuurlijk ook naar djokovic uh, Federer, Vooral ook omdat dat uh, vorig jaar ook de halve finale was. En dat was dat sensationele jaar van Novak Djokovic... die ja, tot dan toe nauwelijks, ongesla uh, nauwelijks verloren had in een uh, bloedvorm verkeerde... En uh, Federer, ja, die was uh, dat uh, jaar juist wat minder geweest. Dus iedereen dacht, nou, Djokovic gaat nu voor de eerste finale halen in Parijs. En wat gebeurde er? Federer speelde zo'n geweldige wedstrijd. Het was de wedstrijd van het toernooi. Uh, Federer uh, heeft denk ik in dat toernooi, Roland Garros, 2011... Uh, ja, zijn absolute topvorm weer teruggevonden. Uh, hij versloeg uh, Djokovic en uh, verloor uiteindelijk in een hele mooie finale... in vier sets uh, van Nadal. Maar dat was uh, de verrassing van het uh, toernooi vorig jaar. Ja, en nu staan ze weer in die halve finale tegenover elkaar met een Djokovic... voor wie uh, nu zelf weer heel veel op het spel staat. Hij kan namelijk een carrière, carrière Grand Slam uh, winnen. Dat wil zeggen, alle vier de Grand Slams een keer winnen in je carrière. En bovendien kan hij het nu... Achter elkaar doen. Want hij heeft vanaf Wimbledon vorig jaar, US Open, Australian Open, heeft hij alle Grand Slam-toernooien uh, gewonnen. En ook Federer en Nadal is dat vier keer op rij niet gelukt. Dus mm. geschiedenis kan Djokovic schrijven. En dat zal uh, ja, het des te belangrijker maken. Oké, okay, vanaf één uur beginnen die wedstrijden. jacques Elting, Paul Haruis, er is ook weer een, een goede Nederlander in dubbelspel. Ja, het is uh, iemand die zijn paspoort is kwijtgeraakt... vanwege het feit dat ze op de Antillen natuurlijk wel dingen hebben plaatsgevonden. En, uh, maar dat is Jean-Julien Royer. En uh, die speelt al sinds uh, de laatste twee duels... ook voor Nederland in het Davis-Cup-team van Jan Siemering. Want die had eigenlijk een andere nationaliteit? Ja, hij komt uh, van de eilanden, volgens mij van, uh, van Curaçao. Curaçao. En, uh, en uh, heeft nu dus het Nederlandse paspoort... waardoor hij voor Nederland uh, mag spelen. En uh, we hebben hem vrij... Uh, Intensief meegemaakt in, uh, tijdens de Australische Open waar Paul en ik hebben meegespeeld. Uh, wij dan bij de senioren. En uh, daar hebben we een paar keer met hem getraind ook. Hebben we hebben veel wijze zijn wedstrijden gekeken. De laatste tijd ook goed gevolgd. En het is dus, uh, een hele goede jongen, een leuke jongen. consciëuze jongen. En zoals ik ook hoor van de anderen, een aanwinst voor het Davis Cup team. En hoe goed kan die worden? Mm, hij is al wat nou, ouder. Hij is, hij is al goed. Hij staat, uh, hij staat geloof ik nu iets van uh, twaalfde in de wereld. Dus, uh, uh, enkel in de, bij het dubbelspel. Bij de dubbel. Ja. De, waarmee hij laat zien dat hij gewoon op de grote nooien... gewoon toch bij de kanshebbers kan horen. En uh, hij is gewoon heel goed. Alleen hij is wel nog steeds in, aan het groeien in, in, in de dubbel ook. In, en kunnen jullie niveau. hem daarbij helpen? Nou, we hebben een aantal dagen met hem getraind in, uh, in, in Australië. En dan uh, vindt hij toch wel... Uh, hij is leergierig. Hij vindt het leuk om dan met ons op de baan te staan. Hij vindt het leuk om van ons wat tips te horen. Ja, en dat, dat, dat ervaar ik als iemand die, die graag nog uh, hoger op wil. En uh, niet dit als uh, zijn ultieme ja. uh, einddoel ziet. Van uh, en, uh, mee mogen doen bij de Grand Slams en de kwartfinales halen. Maar nu halffinale, nou, misschien de volgende keer de finale. En, gewoon... en hij heeft een Pakistanse partner, hè? Hij heeft op dit moment een Pakistanse partner. Kunnen ja, jullie zijn naam spreken? Ja. Kureshi. Kureshi. Oh, mee. Ja. En als jullie dan trainen, trainen je ook samen met die Pakistan erbij? Met z'n vieren? Nee, we hebben toen uh, met z'n drieën staan trainen. Ja. En dan vertelt hij het alweer aan de Pakistanen. Nou ja, we gingen eigenlijk meer op dat moment over op hemzelf. Gewoon dat we, waar hij zelf op moest letten en waar hij zelf aan moest werken. Gewoon uh, wat belangrijk is om, om een individueel in de dubbel gewoon nog een betere speler te worden. Ja, Elten, een paar Paul Huis. Blijven jullie nog zitten eigenlijk? Ja, ja, ja zeker. Ja, ik wil alleen even weten of het nou per ongeluk is of expres is dat je een oranje trui aan hebt, Paul. Dat is uh, expres. Een ja, beetje ja. in de sfeer te komen. Allemaal ja. te zien ook op de webcam radio1.nl. Half één inmiddels, tijd voor het nieuws. Hier is Doral Meegens. Dit is Radio 1. Personeel van autofabrikant Netcar heeft opnieuw het werk neergelegd. vanwege het uitblijven van een sociaal plan. Vorige week werd het werk al twee uur onderbroken. En vandaag doen ze de rest van de dag niks meer. Bonden willen met de directie afspraken maken. over een vertrekregeling voor werknemers. als de fabriek eind dit jaar dicht moet. De Haagse politie heeft vanmorgen vroeg twee mensen van 18 aangehouden... vanwege de rellen dinsdag. Ze zijn op camerabeelden herkend. De politie is nog op zoek naar een derde verdachte. Drietal was volgens de politie onder de ongeveer 50 mensen... die problemen veroorzaakten toen de politie iemand wilde arresteren. Spanje vraagt dit weekend bij de Europese Unie om financiële steun... om de banken overeind te houden. Dat meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om 40 miljard euro... Ministers van Financiën van de Eurozone bespreken het Spaanse verzoek om noodhulp morgen in een telefonische vergadering, zeggen die bronnen. De Spaanse regering zegt in een reactie dat er geen aankondiging, aankondigingen te verwachten zijn. En bij een bomaanslag op een bus in Pakistan zijn zeker 19 mensen omgekomen. De bus werd opgeblazen in een buitenwijk van de stad Peshawar, niet ver van de grens met Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Zijn de hoofdpunten uit het nieuws? ANWB Verkeersinformatie, er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knoopend 1 Eemnes en 1 Brugge 3 kilometer. En op de A2 Amsterdam richting Utrecht bij Marzen nog 2 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zometeen een gesprek met Galit Bolleroes, verdediger bij Oranje. Of de, met de vraag of hij kans heeft op spelen morgenavond. Met Norna Keizer praten we over de verlies- en winstgevoelens in haar partij, het CDA.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 Goud voor de zegen, niets houdt.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 J.W. Roy Kampioenen speciaal geschreven voor de Radio 1 Sportzomer dit nummer van Ton Egbers. We moeten in de toekomst zelf geld opzij gaan leggen voor de zorg die we nodig hebben op onze oude dag. Anders worden de zorgkosten onbetaalbaar. Dat adviseert de Raad voor Volksgezondheid en Zorg in een vandaag gepresenteerd rapport. Ik ga erover praten met René de Vries van de Ouderebond ANBO. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is uw reactie op dat advies? Nou, wij vinden dat best een idee om over na te denken. Maar we hebben nog wel heel veel vragen over de invoering en de uitvoering daarvan. Uh, ja, het is goed om erover na te denken, maar dat is ook wel een beetje raar, want we dachten altijd dat het allemaal wel geregeld was, toch? Hoe bedoel u? De zorg is geregeld, maar het wordt allemaal steeds duurder en we moeten ons nu heel goed gaan afvragen hoe we de zorg in de toekomst ook betaalbaar en van kwalitatief goed niveau gaan houden. Nou ja, dus de discussie is heel goed hierover. Oké, okay, maar wat is er dan niet goed? Nou, we werken nu al een, week in de, een dag in de week voor ons pensioen. En daarnaast betalen we ook al bijna 20% van ons bruto inkomen aan zorg. Aan bijvoorbeeld de AWBZ en de zorgverzekeringswet. En het is maar zeer de vraag of we nog eens geld opzij kunnen zetten... om te sparen voor onze zorg op onze oude dag. Maar ja, dat is nodig, zegt de Raad voor de Volksgezondheid. Ja, het is nodig om erover te praten. Uh, maar dit is wel een van de vragen die we hebben. Een andere vraag die we hebben is... hoe zorg je dat mensen die minder opzij kunnen zetten... niet veroordeeld zijn tot kwalitatief mindere zorg of minder zorg. Dat zien we natuurlijk wel met het pensioeninkomen. Uh, dat als je weinig hebt kunnen sparen, dat je na het pensionering een minimaal inkomen hebt. Zegt u eigenlijk de Raad voor de Volksgezondheid heeft er nog onvoldoende over nagedacht? Nou, de Raad voor de Volksgezondheid heeft een discussie, uh, is een discussie gestart. Uh, maar het is belangrijk dat we ook nadenken over of dat uit te voeren is. Uh, AMBO is helemaal niet tegen zorgsparen. Dat, is, dat zou best een oplossing kunnen zijn. Uh, alleen wij vergelijken dat een beetje met de invoering van het pensioenstelsel destijds. Uh, het uh, zal heel veel tijd kosten om erover na te denken. En om te zorgen dat alle haken en ogen beantwoord zijn. Ja, want zorgsparen dat is gewoon sparen voor jouw dag? Zorgsparen is in dit geval sparen voor de zorg die je op je oude dag nodig hebt. Ja. Het punt is dat niet iedereen dezelfde mate van zorg nodig heeft. heeft. Uh, en wij zijn en nu gewend dat het zorgstelsel op basis van solidariteit is. Ja. Uh, en dat moet wel zo blijven. En vindt u dat uh, vooral de politiek dit op moet pakken... of moeten wij burgers dat ook zelf gaan doen wat u betreft? Nee, dat kan uh, beide. Uh, de Sociaal Economische Raad uh, werkt nu ook aan een advies uh, over de toekomst van de zorg. AMBO zit in de Sociaal Economische Raad. Uh, en zorgsparen is zeker een alternatief wat besproken wordt. Alleen het is één van de alternatieven... omdat er dus nog best wel wat haken en ogen aan zitten. Ja, goed dat de discussie begint, maar het is nog lang niet klaar. Maar ja, dat is meestal zoals er een discussie mm, begint. Dat klopt. Goed, René de Vries van de Anbouw. hartelijk dank. Dank u. Da. Ja, het is vandaag dus de dag van de winnaars op Radio 1. Nou, niet iedereen kan dat zijn. Vaak moet je toch echt eerst een hele hoop leren voordat het zover is. Iemand die daar van alles vanaf weet. Iemand die dit jaar eerder big time heeft verloren, maar toch tegelijkertijd ook een winnaar is. Je hoorde er net al. Mona Keijzer, goedemiddag. Hallo. Wellicht dus straks te zien in een bavaria-jurkje. Ja, dat zit bij ja, ons hier in de studio. Dat krijgen we niet meer uit ons hoofd, dat beeld. Um, we hadden het net al even over uh, dat u uh, fanatiek hardloopster bent. Um, het is toch de hele strijd om het voorzitterschap. CDA was natuurlijk ook een beetje een soort wedstrijd. Voelde dat ook zo als topsport? Nou, qua tijdbesteding uh, en de uh, in, in, intense uh, karakter daarvan uh, zeker. Uh, het was, uh, het, het was het, het bij elkaar uh, zeven dagen uh, effectief, maar het, was, uh, ja, het voelde wel als topsport, ja. En heeft u nou ook, want ja, ja, laten we wel wezen, u heeft verloren. Voelt u dat ook zo? Ja, ik ben uh, tweede geworden, dus dan heb je niet gewonnen, dus dan, ben je de, dan heb je verloren, dat klopt. Ja, ja, maar ja, goed, tegelijkertijd, iedereen kent u nu, uh, in, ongeveer in heel Nederland. Dat... Ja, is dat zo, Paul en Jacques? kennen jullie Monarchijzer? Ja, ik had uh, tijdens, die, uh, ja, tijdens de, dus de, de, deze race, zeg maar, uh, daar heb ik wel uh, haar naam voor het eerst echt uh, meegekregen. Ja. Ja. En wat is je indruk? ja dat ze net tweede is geworden dat is geen indruk dat is een feit nou ja ik, eh, ik, ik, ik heb meer meegekregen van of tussen mijn indruk was van hoe oh, waar komt die ineens van uh, opdagen uit permanente uh, ja ja een permanent. Uh, en uh, nou dat doet ze goed dus uh, ja. leuk voor haar dat ze ineens zo in in de pixen staat en dat ze het wil en dat ze het aangrijpt en uh, de probeert het, uh, het maximale eruit te halen en, ja dat, ja, dat je dan net langs de, de hoofdprijs grijpt, zeg maar. Maar in dit geval is het misschien een hele lange zit en een lange wedstrijd. Dus die kan nog jarenlang misschien mee. Ja, maar ja, Mona, u, uh, u straks, dat bedoelde ik eigenlijk, u heeft natuurlijk helemaal niet echt verloren, want straks staat u natuurlijk gewoon hartstikke hoog op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Nou ja, het is, het is, een, het is een verliezen met toch wel een gouden randje, omdat um, wat, wat mij in ieder geval geweldig bijgebleven is, zijn alle contacten met CDA-leden en CDA-kiezers... En daar is, ja, er is weer nieuw elan ontstaan, uh, vertrouwen in uh, onze eigen partij. En dat wij in dit land ook nodig zijn om de uitdagingen van de toekomst op te lossen. Dus ja, dat voelt aan de ene kant, ja, ik ben tweede geworden. Maar het, is, het heeft ook wel effect, uh, positief effect gehad. Maar komt u hoog op die lijst? Dat weet ik niet. Maandagavond uh, vergaat het partijbestuur. En die gaan er uiteindelijk over. Maar van en en Aysma de... Buma heeft gezegd dat, u, uh, dat hij u hoog wil, hè? Ja, de, de, alle speculaties uh, zijn buitengewoon vlijend uh, geweest, maar ik moet dat echt afwachten. Maar ik zou heeft, wel heeft, u willen... zelf, heeft u zelf ook een ondergrens dat u zegt van ja, als ik onder de top 10 kom, dan haak ik af? <laughs> Zo'n ik, ik ben, ik ben, zo mens ben ik niet. Ik uh, wil dit doen omdat ik een bijdrage wil leveren aan het CDA en aan Nederland. En uh, ik, ik wacht gewoon af op welke plek ze me neerzetten. Ik heb nog wel een leuke vraag. Als je over topsport praat en je praat over de politiek... over het algemeen, als je heel vaak in de belangstelling staat... dan moet je het simpel houden. Want anders dan is het heel lastig om een goede boodschap over de bühne te krijgen. Ik vind dat jullie als CDA, met alle dingen die er omheen spelen... zo weinig eigenlijk uh, toespelen naar hetgene waar je echt voor staat. En je ziet die andere politieke partijen daar soms best wel een beetje meer polariseren... of echt iets kiezen waar ze voor gaan. En ik vind dat CDA dat eigenlijk niet doet. Ik vind het niet duidelijk is waar jullie nou precies voor staan. Nou, wat, wat gebleken is, uh, de CDC de... zeg maar in CDA onder andere. Nou, wat gebleken is dat een van de redenen waarom we zo verloren hebben in 2010... is omdat we niet meer duidelijk ons eigen verhaal houden. We zijn de compromissen die je nu eenmaal in Nederland moet sluiten... die zijn we gaan uitvinden zonder daarbij te zeggen wat we zelf willen. Uh, en uh, dus dat is één. Twee is, we zijn ook een partij van het midden. En het is vaak veel te eenvoudig om allerlei dingen uh, keihard tegenover elkaar te zetten. Maar, omdat... je, maar je kan niet iedereen te vriend houden. En de nee. eerste mensen die je te vriend zou moeten hebben... zijn de mensen die met een C beginnen. Ja, zeker. Dat is ook waar. Maar ook... Iedereen, Weet je wat ik altijd zo bijzonder vind? Thuis aan de keukentafel sluit iedereen compromissen. Dat vinden we normaal. En als het dan op politiek uh, aangaat, dan mag dat opeens niet meer. En daarnaast zijn heel veel onderwerpen zijn niet zwart-wit. Uh, we hoorden net die mevrouw over, over de zorg ook. Ja. Ja, het is zo dat we uh, ontzettend veel geld... gewoon uh, wij, u, ik uitgeven aan zorg... dat daar zo langzamerhand een grens in bereikt wordt. Uh, maar aan de andere kant wil je goede zorg hebben. Nou, dat betekent dat we dus keuzes moeten maken. Dus het is te eenvoudig om, om te zeggen van het moet dit of moet dat. Europa is ook zo'n voorbeeld. Uh, ja. We zijn afhankelijk uh, voor onze export van uh, de rest van de wereld. Dus het is te eenvoudig om te zeggen, nou, daar stoppen we maar mee. Ook daarin zul je in het, uh, de nuances moeten zoeken... En moeten zeggen Met van ja, we hebben Europa midden. nodig. Maar nee, we moeten af van allerlei overbodige regels en bemoeienis van Europa. Jaco, je gaat geen nou, je, uh, je, CDA stemmen. Je, je, je wint er alleen geen zieltjes mee. Want uiteindelijk heb je natuurlijk, ook, heb je natuurlijk zetels nodig... om uiteindelijk een, een, meer beslissingsbevoegdheid of een betere oppositie te kunnen voeren. Volg je het heel erg politiek? Nee, ja, ik ben het eigenlijk zien? niet politiek geëngageerd. Maar, nee, maar ik, vond het, ik vond het wel heel frappant. Want, uh, dat, dat is, dit viel mij wel op in de afgelopen periode. En je ziet alle partijen toch dingen doen... waardoor ze uiteindelijk hopen of verwachten dat ze dat uh, zetels gaan opleveren natuurlijk. Ja. En, en, en dat vind ik ook soms zo pijnlijk. Hè? We hebben zoveel verschillende partijen. In Amerika heb je er bijvoorbeeld maar twee. Maar de hoeveelheid tijd die eraan besteed wordt om al dit soort processen en het wordt bijna een soap binnen elke partij in plaats van dat je nu het gevoel krijgt van nou, gaan nou we even aan de slag en zodat je die zetels hebt en huppakee. Nee, maar ik denk dat het ook gewoon goed is om uh, te, ons te realiseren... dat kiezers zijn uh, niet op achterhoofd gevallen. Die snappen heel erg goed dat als jij uh, heel hard roept... Uh, ik uh, zorg voor A, die weten dat er compromissen gesloten moeten worden. En dat is trouwens ook wel de afgelopen tijd uh, gebleken... dat heel erg hard iets roepen dat dat uh, niet werkt. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt uh, naar, uh, nou ja, naar Wilders... die de dag na de verkiezingen al de AOW-grens uh, opgaf... mensen zijn heel goed in staat om te begrijpen... Dat, er, uh, dat je moet samenwerken met elkaar en dat je compromissen moet sluiten. En ik denk dat dat ook uiteindelijk uh, het succes is van, van de lange adem. Dat je genuanceerd aangeeft wat je wil, waar je naartoe wilt. Maar dat je ja. daarbij niet heel populair dingen gaat lopen roepen. Nou, dat heeft u de laatste tijd mooi lopen zien. U bent vrij standvastig en kort en direct. En dat uh, zou wel eens heel goed kunnen zijn voor het CDA. Wanneer hoort u dat? Hoe hoog u op de lijst komt? Maandagavond. Maandagavond. Succes daarmee. Mona Keijzer, dank u wel. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur s avonds, de Radio 1 Sportzomer van 2012. zijn baby get higher. Het Nederlands elftal speelt morgen zijn eerste EK-wedstrijd tegen Denemarken. Bondscoach Bert van Marwijk mist tegen de denen verdediger Jorrit Mathijssen. En er wordt druk gespeculeerd over zijn vervanger Ron Vlaar. En Wilfred Bauma worden nadrukkelijk genoemd. Terwijl Galit Boularoes daarvoor niet in aanmerking lijkt te komen. Ik beslis dat helaas niet. Uh, dat is natuurlijk aan de coach. En uh, dat wil ik ook zo graag, uh, wil ik ook graag zo laten. <kijf> ik, ik speel waar de trainer mij nodig heeft. En het uh, maakt niet uit welke positie dat is. Het, uh, het gaat voor mij om het teambelang en... Uh, uh, het individu, uh, individu uh, stelt voor mij op, op zo'n toernooi uh, niet zoveel voor. Uh, de gedachten uh, uh, moeten, moeten bij het team belangrijk zijn. En, uh, ja, dat staat bij mij voorop. Is het nou eigenlijk wezenlijk anders of je nou rechtsback of linksback bent? Of zeg je ze eigenlijk hetzelfde, en je moet de andere kant op kijken? Uh, ik denk dat je dat pas, uh, ja je moet natuurlijk ook andere kant. het is, uh, het is ook uh, een kwestie van, uh, van wennen en snel aanvoelen. Uh, het is natuurlijk van wat, wat er op, op rechts gebeurt. Uh, met je standbeen, met je goede been, uh, hoe kom je uit met uh, balbezit, uh, et cetera. Dus dat zijn een aantal dingen die, uh, waar, je, waar je goed moet op instellen. Uh, ja, maar ja, soms is het misschien wel goed dat je er in één keer moet staan. Dan heb je geen tijd meer om na te denken. Ik vraag het ook omdat Schaars gezegd heeft ja, ik ben eigenlijk middenveld. Dus ik, als ik daar sta, moet ik meer met mijn hoofd spelen dan met mijn gevoel. En zou dat ook zo zijn als je zeg maar als rechtsback ineens linksback bent? Of wordt, is, dat, is die stap minder groot? Ja, ook daar, moet je, ook daar moet je met je gevoel spelen en met je hoofd. Dus er uh, verandert eigenlijk niet zoveel. Jij bent eigenlijk altijd een beetje de mentor geweest van jonge jongens die erbij kwamen. Mag ik dat zo zeggen? Afvala in het begin heb je wel een beetje onder de hoede genomen. Doe je dat nu met Willems ook? Een jonge, zeer talentvolle linksback. Nou, ik ben daar niet echt bewust mee bezig. Ik, uh, ik spreek met hun zoals, zoals ik met elke ander doe. En, uh, dus uh, ja, voor mij, ik, ik zie niet... Uh, ik zie niet echt dat ik uh, aparte dingen doe met jonge jongens. Uh, ik, ik, ik praat met ze, ik dol met ze, ik lach met ze en ik praat ook over, uh, over voetbal met ze. Dus uh, eigenlijk een normale gang van zaken. Maar wat zeg je tegen zo'n Willems dan? Die uh, nou ja, iedere tip wel kan gebruiken van een ervaren verdediger zoals jij? nou Natuurlijk, je, uh, je probeert hem natuurlijk wel hier en daar te helpen uh, bij de dingen die je... Uh, uh, die, die ziet die er gebeuren en waarvan je denkt nou daar heeft hij misschien wat aan dus dat is, dat is normaal ik denk dat elke ervaren speler dat, uh, dat heeft gedaan uh, om een paar op te noemen Philip van Van David uh, Davids, uh, van Bommel ook uh, die nu uh, een van de meest ervaren spelers is in de selectie dus uh, ja dat is gewoon natuurlijk proces die uh, die, die, die, die, die ontstaat hoe is er in de groep gereageerd op het uh, bericht eigenlijk van gisteren? Jullie wisten dat misschien al iets eerder. Dat uh, Joris in ieder geval de wedstrijd tegen Denemarken kan vergeten. Misschien wordt het nog vervelender. Uh, hoe, wat gebeurt er in de groep als je dat hoort? Is dat nog een van je uh, belangrijke, ervaren mensen? Ja. Ja, Joris is, uh, is heel erg belangrijk uh, uh, voor het team. Het uh, is eigenlijk gewoon een zekerheid. Uh, kan je altijd opbouwen... Ja, dat is natuurlijk een aardelating als hij niet mee kan spelen. Alleen, uh, ja, je werkt toen aan een wedstrijd en je bent op het toernooi bezig. Dus uh, je hebt niet echt veel tijd om, uh, om daarbij stil te staan. Want je moet door. Je, moet, je, moet bezig, uh, je bent bezig met de details uh, uh, aan het trainen. En, uh, dus ja, je gaat door. Vereniging Galit Boulahous. In gesprek met verslaggever Bas Ticheler. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Iedere dag rond deze tijd dan uh, kijken we vooruit naar wat voor bijzonders er allemaal te beleven is in de sport vandaag. En dat doe ik met Dione de Graaf. Willen natuurlijk het sportgezicht van Nederland, Dione. Um, ja, ja, <laughs> ja, dat mag gewoon gezegd worden. Waarvan, wat is er vandaag waarvan je denkt, nou, dat, daar heb ik zo'n zin in. Nou ja, het is logisch dat ik wel heel erg blij ben dat het EK gaat beginnen. Want we hebben er nu veel over gesproken, maar ik wil nu gewoon voetbal zien. Uh, dus dat gaat uh, vanavond gebeuren om zes uur. Uh, met Polen-Griekland. Ik kijk eigenlijk zelf nog iets meer uit naar, uh, naar de wedstrijd van vanavond. Naar Rusland-Tsjechië. Omdat ja. ik heel benieuwd ben hoe Dick Advocaat uh, zijn team uh, op orde heeft gekregen. Er is niet heel erg veel veranderd met vier jaar geleden. Ik las net dat hij zei: we kunnen makkelijk Europees kampioen worden. Nou, ik denk dus. dat hij. Nou, ja, makkelijk. Ja, We kunnen, nou, net. ja, nou ja. Hij heeft uh, uh, fantastische spelers. En uh, ze spelen vrij aanvallend. Het is wel leuk om naar te kijken. En ze komen uh, soms best ver. Dus uh, ik, ik, ben, uh, ik ben daar heel erg benieuwd naar. Dus dat zou ik zeggen. Maar... Uh, eigenlijk uh, hou ik ook heel veel van tennis. <lacht> dus ik heb gewoon een hele goede dag. <lacht> want ik ga uh, natuurlijk... Nou ja, we moeten het uh, hier in de studio aanzetten. Want ik wil natuurlijk met een scheve oog kijken naar... Jij ja, zit hier zo meteen. Uh, naar van Rijnadal. Ja, en, en naar uh, Federer Djokovic. Ben je vooral een tennismeisje? Ik ben wel een tennismeisje, Jan. Ja. Ik heb zelf getennist. En dan ga je ja, heel stoer ik, doen ik, tegenover. Ik, ik kijk even naar, naar Paul en Ja, kan ze het een beetje? Nou, dat weten zij niet. Nee, misschien hebben ze hier wel eens ergens gezien. Nee, nee, nee. Ah. Maar, uh, ik getennis, maar ik heb tennis. Maar ik had een hele slechte uh, uh, topsportmentaliteit. Dus ik vond het. Uh, ik vond het eigenlijk prima als ik uh, daar stond ik tegenover iemand. Dacht ik, oeh, die is wel heel goed. Dus ja, nou, leuk voor haar. <laughs> um, dan en dan ik ging wel, wel altijd beter, beter. Ik ging wel altijd beter spelen dan. Ja. Dus af en toe kwamen er dan fantastische ballen, dacht ik wel, oh, nou... Ik hoop dat mensen, er dat stond nooit iemand aan de kant. Uh, maar ik uh, ging daarna snel gezellig met mijn tegenstanders uh, een, uh, flesje, een flesje Sina's uh, drinken. Dus ik weet niet of een dat... Een flesje Sina's, aha. Uh -huh. mm -hmm. ja. dus. <laughs> Goed, dus de, de tennis kijk je naar uit. En morgen is je verjaardag en die vier je samen met Wesley Sneijder. Dat ja. was een grote dollar. Groot feest. <laughs> Zometeen, meteen jij ben jij te horen natuurlijk met Jurgen van den Berg. Paul Harhuis en Jacco Elting nog even. Jullie willen ook heel graag over voer praten. zeiden jullie net. Wat verwachten jullie ervan, van het kampioenschap? Nou, ik denk dat het uh, gewoon een heel zwaar verhaal wordt voor Nederland. Je had net ik een denk... vlijmscherpe analyse. De aanval. De aanval hebben ze, ik denk, de beste aanvalslinie van, van Europa. Uh, misschien wel van de wereld. Uh, als je kijkt naar de bezettingen op die plekken. Uh, dan, uh, het middenveld is uh, gewoon beter dan gemiddeld. En de verdedigende linie uh, is, uh, ja, toch wel, vind ik, zwak. En dus? Ja, dan wordt het een heel moeilijk verhaal met Portugal, Denemarken en Duitsland in het team. Moet je gewoon goed spelen om überhaupt door die pool te komen. Dus het uh, uh, uh, zou mij niet verbazen als dat als, als als uh, heel moeilijk wordt. En, uh, Misschien als... moeten we snel door naar de rasoptimist Jacco Elting. Zo is het. Nou, even positief. <laughs> uh, deze uh, nou, ze, ze gaan erdoor komen, maar niet als poolwinnaar. En uh, ze, ze glippen net als tweede door. En dan ontstaat er een bepaald soort vertrouwen... waardoor ze heel lekker naar voren blijven spelen... en niet uh, dat, uh, te veel naar achteren leunen. Want dat is niks voor Nederland. Wij moeten een doelpunt meer maken dan een tegenstander. En dat gaat langzaam ontstaan tijdens het toernooi. En dan worden we tweede. Uiteindelijk halen we de finale ja. tegen. Ja, tegen. Dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van hoe ze in het schema terechtkomen. Dat kan ik niet zo goed zeggen. Dat weet ik niet. In de finale kan iedereen zijn. Spanje? Ik ben bang voor Duitsland en Spanje. Ondanks dat Duitsland ook niet de beste lessen heeft laten zien. Maar dat zijn toch de landen die over het algemeen. over een lange toernooi. beter in staat zijn om een hoger constante factor te laten zien dan alle anderen. Maar we leggen het loodje in de finale. Duitsland gaat gewoon winnen. Mona? Je bent er ook nog, toch? Mona Kaiser? Ja, ik ben er ook nog. Ja, ik ben een positief vaderlandslievend. Uh, mens, ik uh, zit bij zo'n uh, wedstrijd uh, in een oranje shirtje en ik ga uit van winnen. Nou, hij is weer een shirtje ja. aan. Net was het nog een jurkje. Ja, oh ja. Oh ja, sorry. Sorry. Jurkje. Ook goed. Thijs, Ja, en, vanzelf, en wij winnen, wij winnen dit, de, de finale volgens u? Ja, nou, dat weet ik, dat weet ik niet. Ik heb uh, geen verstand van voetbal. Maar als we al beginnen met moeilijk, moeilijk, moeilijk, dan Precies, wordt het zeker niet. Dat... Precies. Oh, ja. Ja, ik, nou ik ben ja, ja, een realist. Ja, ja. ja, dat is ook zo hoor. Dat is het, zo kan het, het ook in het is gewoon een sterk land. Hoe vaak hebben wij ervan gewonnen de laatste 15 mm, jaar? Niks, nee, nul. Maar ik vind het nog Go, erg om Duisland te zeggen dat we stranden in de finale. Daar is dat dus. wel goed. Weet je, het wordt heel moeilijk om die pool te winnen of er voorbij te komen. Dat is gewoon zo. Maar dat, het, het, het kan het wel, maar het wordt wel moeilijk. Paul Haarus heeft wel tenminste zijn mooie oranje trui aan. Dank Paul Haarus, dank Jacco Elting, dank Mona Keijzer. Thijs, ik zie je maandag weer. Ja, dank Willemijn. Ja, dat was gezellig. Kopjes eraf. Zometeen Jurgen van den Berg en Dionne. De graaf, trouwens. Straks tegen Denemarken samen met allemaal. Wat voor Nederlandse elftal gaan we zien? De shirtjes zijn gewassen. Dat wordt wel langzaam beter. Elke tegenstander die we krijgen, die zijn toch bang van het Nederlandse zelf -tool. Morgen om 6 uur vanuit Garkov in de Oekraïne. De eerste EK-wedstrijd voor Oranje. Is dit lekker? Ja, dit is lekker! Ah. De Radio 1 Sportzomer met Nederland-Denemarken. Let's get together, we take over now. is dit mooi! Ja, dat is mooi! Morgen om 6 uur op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Bouwconnect groeit snel en is nu al de grootste digitale bouwbibliotheek ter wereld. U vindt er de productinformatie van honderden fabrikanten, zoals... Hoograven Trappenfabriek.